10 uur, Lot met het NWS-journaal. Bij het ziekenhuis in Münster staat een lange rij met mensen... die bloed willen doneren voor de gewonden. Een Duitser reed vanmiddag met zijn bestelbus in op het terras van een café. De dader schoot zichzelf daarna dood. Twee slachtoffers kwamen om het leven en twintig mensen raakten gewond. Een paar mensen verkeren nog in levensgevaar. Onder de gewonden is voor zover bekend één Nederlandse vrouw. Zij is niet ernstig gewond.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 De Braziliaanse oud-president Lula zegt dat hij zich wil overgeven aan de politie. Hij verliet vanavond het vakbondsgebouw bij Sao Paulo... om zich te melden op het politiebureau, maar zijn aanhangers houden hem tegen. Lula verbleef in het vakbondsgebouw sinds het Hoge Rechtshof... twee dagen geleden oordeelde dat hij zijn hoger beroep niet in vrijheid mag afwachten. De rechter had hem tot twaalf jaar zelf veroordeeld voor corruptie. In een toespraak benadrukt Lula dat hij niet schuldig is. En voetbal dan? PSV kan volgende week tegen Ajax... voor de 24e keer landskampioen worden. De club uit Eindhoven won in Alkmaar met 3-2 van AZ... nadat het in rust nog met 2-0 achter stond. Roda JC wint voor de derde keer op rij. Het werd 3-2 tegen Pek Zwolle. En Breda heeft thuis met 1-0 gewonnen van Vitesse... en pakt daarmee belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Het weer dan nog, het koelt af naar 9 graden en het blijft vrij helder vannacht. Ook morgen en maandag blijft het mooie lenteweer. In het westen iets meer bewolking. En het wordt ook iets warmer met maxima rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ook dit jaar heeft de staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen.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 2-1 nog altijd de voorsprong voor VVV. Dankzij die twee goals van Leemans. VVV ja, speelt beter, is rustiger aan de bal. En Sparta vecht vooral tegen zichzelf. Vecht om zichzelf rustig te houden. Zometeen in ditzelfde uur natuurlijk nog het overzicht van het binnenlandse voetbal. En het buitenlandse voetbal. Maar eerst terug naar eerder vanavond. Roda tegen uh, Pek Zwolle. 3-2 dus voor Roda. U hoorde het net in het nieuws. Een uitstekende reeks voor, uh, uh, voor Roda. Um, de ploeg uit Kerkraden won voor de derde keer op rij. Dit keer dus van Pek Zwolle. De Pek-trainer John van het Schip stond als eerste bij de microfoon van Jan Roels. John, je bent hier snel naar de wedstrijd. Uh, heb je zoiets van in de bus wegwezen? Uh, dat heb ik inderdaad, ja. Heb je de, de ziekte in? Uh, nou, één... Dat was de afspraak dat we snel weg moesten. Ja, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar we moeten sowieso snel weg. Dat heeft met andere redenen te maken. Maar de buschauffeur moet, ja, heeft een beperkt aantal uren dat hij mag werken. Dat klopt. Ja. Um, maar ik heb er de pest over in. Dat klopt. We hebben, zoals, na 11 minuten 2-0 achter. En uh, kom je terug tot 2-2. Zij krijgen wel een hele goede kans op de 3-1. Die Diederik redt vecht ons terug in de wedstrijd. We maken de 2-2. En op dat moment... Uh, ja, gaan we gewoon volledig uit de organisatie uh, voetballen. En uh, geven we eigenlijk de ruimte weg... waardoor zij gevaarlijk worden en de uh, 3-2 maken. En dat zien we er niet goed uit, verdedigend. Maar goed. Het is de organisatie. Het is uh, veel balverlies, veel foute basis... het begin van de wedstrijd. Als ik zeg, ik zei in mijn commentaar... Rode speelde met het, het, het mes tussen de tanden... Uh, Jullie ploeg heeft dat niet, had dat niet? Nee, helemaal niet. De eerste fase van de wedstrijd. En uh, ja, bedoel, dat is een strijd die moet je aangaan. En die won Roda in het begin. En uh, we hadden gewoon heel veel moeite met, uh, met Saïn. Die, die won elk, elk uh, lange bal was voor hem. En uh, was een aanspeelpunt. En uh, sloten ze goed bij. Wij konden daar geen vat op krijgen. Ook in de tweede helft niet, niet wel wat meer. Maar ondanks dat uh, komen we terug in de wedstrijd. Uh, hebben we wel veel meer balbezit. Maar konden daar niet echt heel veel kansen uit creëren. Tot... Dan wissel je aanvallend eigenlijk met, met Frère als een soort extra spits naast de partycheck. Ja, nou, en dat pakte goed uit. En dat hadden we ook terug kunnen draaien op dat moment. Dat hebben we besloten om dat niet te doen. Maar dan moet je wel in je organisatie blijven spelen. En dat deden we niet. Ja, dan geef je de ruimte weg en uh, kon Roda van profiteren. Dan is zo'n bus het lang, hè? Dan is hij lang, ja. Ja, daar kan me iets bij voorstellen van Schip, dat. Filip, bij uh, Sparta tegen VVV. Ja, Sparta moet iets, maar kunnen ze het ook? Nee, nee ze komen nu echt uh, kwaliteit tekort op het moment dat het echt moet. Ja, misschien dat het dan nu gaat gebeuren. Want uh, ja, Bronjo wordt daar neergelegd door Danny Post. Die ook nog eens een gele kaart krijgt. Van de scheidsrechter van Simon Mulder. En dat gebeurt op een positie. van waaruit Leemans. Eh, toch eh, ruim 10 minuten. inmiddels bijna een kwartier geleden. scoorde voor VVV. Dat was toen eh, de 2-1. En dat gebeurt dan een minuut nadat. Kastelen alleen voor de doelman werd gezet. Aan de andere kant, bij VVV dus. waar hij de bal over de doelman. over de hoed probeerde heen te lobben. Dat lukte niet, omdat Hoed zich zo lang als mogelijk maakte. En dat was in zijn geval net genoeg. om Kastelen van het scoren af te houden. Tot nu toe in deze tweede helft is de 1-3 dichterbij dan de 2-2. Maar goed, die gelijke stand. Dat zou nu zomaar kunnen gebeuren. De bal ligt op een meter of twintig. Ahanach kijkt lonkend naar de bal. Datzelfde doet Muren. Maar Ahanach neemt hem en die mikt hem toch een meter of twee te hoog. Ja, in die tweede helft heeft Sparta alleen gevaarlijk kunnen worden... uit wat opportunistische hoge bal in de richting van Kramer. En dan maar hopen dat hij goed valt voor een ploegenoos van Kramer... Of uit een ja, dode spelsituatie, uit een corner... waaruit Fischer nog een keertje koppend de paal raakte. Ik ben de tel inmiddels kwijtgeraakt. Maar het moet toch vijf, misschien wel zelfs wel zes keer zijn geweest... dat paal of lat zijn geraakt in deze wedstrijd. Opgeteld bij de clubs bij elkaar, wel te verstaan. Nu dan een lange bal vanaf het middenveld van Zanussi. In de richting van Ahanach, die het dan maar opgeeft. Die gelooft ook niet meer dat hij bij die bal kan komen. Dus is hij nu voor Oenestaan, de doelman van VVV... Niet maar rustig gaat wandelen met die bal. Er zit zoveel overtuiging nu in het spel van VVV. Dat überhaupt al in deze competitie. Net als Excelsior veel beter scoort in uitwedstrijden dan in thuiswedstrijden. En uh, ja, dat waarom, dat laten ze hier ook zien. Ze zijn niet meer onder de indruk van de daderang van Sparta. En hoewel ze dus een mindere begroting hebben. Minder miljoenen te besteden. Ja, spelen ze hier toch professioneler. Het is meer een team. En dat blijkt ook wel uit het aantal spelers dat ze dit seizoen gebruikt hebben. minste. Door VVV, 22, het meeste door Sparta. Daar is dus ook de meeste onrust, 32 in getal, is tot nu toe uh, ingezet door Sparta het hele seizoen. Door de trainers, door Pastoor en door nu Dick Advocaat. Die er ook maar wat moedeloos bij ze zitten bij het ploeteren van zijn ploeg. Want zo uh, ontzettend goed als ze begonnen, zo in de eerste 20 minuten, zo matig spelen ze nu. Daar hebben ook die twee invallers van hem in de tweede helft, Bronjo en Floranus geen verandering in hebben kunnen brengen. Goed, we zijn nu exact halverwege die tweede helft... VVV leidt nog altijd met 2-1 tegen Sparta. Ja, het was een eneverende en avond in Alkmaar. Na 74 minuten voetballer stond koploper PSV nog met 2-0 achter tegen AZ. Maar de ploeg van Filip Cocu draaide de wedstrijd binnen vijf minuten helemaal om... en won uiteindelijk met 3-2. Waardoor PSV volgende week de 24ste landstitel kan binnenhalen. Joep Schreuder in gesprekje met de trainer van PSV, Filip Cocu. Is de coach van PSV al een beetje bijgekomen? Het was wel even feest in de kleinkamer, ja. Ja. Dus dan was het niet na 74 minuten. Terwijl het eigenlijk niet zo slecht ging in PSV-perspectief. En toch 2-0 achter, pats, boom. Ja. Nee, dat klopt. Ik vond uh, ja, de, eigenlijk alleen de openingsfase van onze kant uh, niet goed. 10 minuten, maar toen was het 12, 13 minuten. Toen begonnen wij ook uh, in de wedstrijd te komen. Eigenlijk op het moment dat we steeds meer aangingen dringen, uh, ja, viel de goal uh, aan de andere kant. Nou, dat is ook kwaliteit natuurlijk van, uh, van uh, AZ. Ik denk dat ze daar ook op speelden vandaag. Ja, kijk, verder kun je eigenlijk het team alleen maar complimenten geven. Na de tweede goal absoluut niet die kopjes naar beneden gingen. Maar uh, ja, uh, toch een schepje er bovenop. En, en, en... het verhaal, Philip, toch? Het verhaal van het mentaal vermogen van de weerbaarheid. Ja, absoluut. Ik, ik, ik kan hier nu wel een heel mooi verhaal lopen vertellen. Maar... Uh, uh,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 uh, ik heb alleen Gaston achter Luc gezet. Omdat hij misschien, misschien iets meer uh, in de 16 komt. En voor de goal uh, uh, uh, wat makkelijker scoort dan Bart. Maar Bart heeft ook heel, uh, heel veel werk verzet. En hebben gekozen met, met Donjan Malen voor uh, wat wel, wel diepgang en snelheid aan, aan de flank. Nou, ik denk dat, uh, dat ze het goed hebben ingevuld. En, uh... Ja, fantastische overwinning uiteindelijk. Ben je er nou zelf nog verbaasd over? Over die mentale weerbaarheid, dat kopjes niet laten hangen? Het lijkt erop in je woorden van, nou ja, toch wel een beetje. Nou, je, je weet wel dat het in het team zit... Maar op zo'n moment moet je het toch maar wel weer doen. En uh, ja, dat vind, ik vind het fantastisch. Dat, uh, en dat verwacht ik ook van het elftal. Ik, ik, ik, ik eis dat van het team ook op trainingen. Uh, maar ja, dat je het dan omzet en uh, ja, uiteindelijk de wedstrijd toch naar je toe trekt en wint. Ja, dat is, uh, ja dan moet ik de complimenten gewoon geven aan iedereen. En uh, dan mogen ze even een feestje vieren. Ben je kampioen? Nee, maar we hebben wel een aardige stap gezet. Nou, een aardige. Grote. We hebben een goede stap gezet in de richting. En de volgende week wachten Ajax. Dus mooie wedstrijd. Het is ook een wedstrijd. Ja, het is mooi om het daar eventueel te kunnen afmaken, toch? Ja, we gaan natuurlijk alles aan doen om een om eigen huis te winnen. Sharp, en dan betekent zeros. En uh, home. Kwart over tien, NPO Radio 1. En we zijn langs de lijn. Laatste duel van uh, deze eneverende avond. Sparta tegen VVV, Philip Kook. Ja, het zal nu toch wel echt moeten gaan gebeuren voor Sparta. Dat heeft de advocaat ook wel begrepen. Maar ja, hij neemt wel een groot risico nu. Hij zet Fred Friday erbij. Hij speelt daarmee zijn laatste troef uit. En Friday gaat nu naast Kramer voor inspelen. Daarin de rug gedekt door muren. Links aanvallend Ahanach. Rechts aanvallend uh, Bronjo. Zodat uh, ja, Sparta nu speelt in het laatste kwartier dat we nog voor de boeg hebben. Met vijf aanvallende spelers, één controleerde middenvelder en vier verdedigers. Dat hele middenveld is helemaal weg nu bij Sparta. Ja, je bent er bijna of aanvallen nu of verdediger. Er zal iets moeten gebeuren. Ja, en Friday moet het al gaan doen. Hij komt er nu aan de linkerkant door. Hij gaat de 16 meter gebied binnen. En hij blijft nog aan de bal. Maar vindt hij ook een medespeler. Daar is een medespeler gevonden. En uitgehaald. En tegen een ploegenoot volgens mij aangeknald. Volgens mij stond Kramer in de weg daar. Bij het schot dat daar volgde van de rechtsbek. En uh, Danny Post haalt de bal nu uit zijn eigen 16 meter gebied. Weer opgevangen door Ahanach. Aan de linkerkant Floranes, de linksback, die ook al aanvallend gaat spelen, uh, bereikt. En die probeert nu het 16 meter gebied binnen gaan. Floranes, Floranes, kapbeweging. Daar komt die bal uh, dan terecht bij Zanussi. Even kappen, bal kwijt. Daar is Friens achterin. Weer een medespeler gevonden. Holst nu een voorzet. Ja, Mikke maar daar ergens op een hoofd. Daar staat of Kramer of Friday. Heel veel lengte daar. En... Uh, de verdedigers van VVV blijken daar uiterst school onder die dadendrang daar van Sparta in hun eigen 16 meter gebied. Nog wel een probleempje daar voor VVV. Want eerder, u hoorde het al in deze uitzending, viel Linksback Roel Jansen geblesseerd uit. Dat is een minuut of vijf geleden ook gebeurd met Seuntjes. Zo te zien was dat een lease blessure. Die moeten dus af. Dat zijn behoorlijke blessureproblemen voor VVV. Dat toch al niet over een al te ruime selectie beschikt. En voor uh, Seuntjes is dan uh, van Brugge in het veld gekomen. Positioneel verandert er daarmee niets voor uh, VVV. Dat uh, nu ook zijn laatste troef gedaan is Bij de Jens Jansen staat daar klaar om in te vallen. We hebben nog een klein kwartier te spelen. Dat gaat nu worden ingegooid door Moreno Rutte. De rechtsback die verlengt. Maar die kan uh, geen ploegenoot vinden. De bal is weer voor Sparta. Rustig maar weer een balletje terug naar Fischer. En dan maar weer een hoge bal. Proberen om daar of Kramer of Friday te vinden. Maar dat uh, lukt deze keer niet. VVV neemt weer over en levert de bal even hard weer in. Floranus bijna vanaf de middenlijn weer terug naar zijn eigen doelman. Ja. Nu wordt wat creativiteit van Sparta gevraagd. Maar dat is het nauwelijks tot nu toe. Het zal uh, met een geluksbal uh, moeten forceren, die 2-2. Want anders is Sparta, tenminste in ieder geval voor deze avond, reddeloos verloren. Nog altijd leidt VVV met 2-1. Ronomi kromo Jojo heeft bij de Cup in Den Haag... de 100 meter vrije slag gewonnen. Kromo was ruim anderhalve seconde sneller dan Kim Bush. Die tweede werd. kromo Jojo date, daarmee ook aan de limiet... voor de EK zwemmen in augustus. Net als Bush trouwens. Femke Heemskerk dook in de series ook onder die limiet... maar ze trok zich terug voor de finale... omdat ze niet helemaal fit was. Martin Friesema, die sprak na de 100 meter vrij met de winnares... Ja, dan noem je de Swim Cup hier in Den Haag. Je hebt zojuist een uh, 100 vrijgezwommen. Uh, het ging natuurlijk om plaatsing voor Glasgow. Met twee vingers in de neus. Nou, oh, het is gelukt. Ruim. Het is uh, ja, EK-ticket in de pocket. Mijn ouders kunnen tickets boeken. Is dat belangrijk dat ze dat nu al weten? Nou, het is voor hen ook wel fijn dat, uh, dat ze nu zekerheid hebben. Of nou ja, zekerheid hebben we nog, nog niet. Het kunnen misschien nog mensen sneller, maar uh, nee, het was gewoon prima vandaag. Ja, er mogen er twee op zo'n afstand ingeschreven worden, dacht ik. Uh, maar ja, vier zelfs. En dan halve finale twee. Maar goed, uh, jij bent er voor niemand bang verder? Ik, uh, ik hoop dat niemand harder zwemt. En ik hoop eigenlijk voor mezelf dat ik volgende week nog een tandje harder zwem in, uh, in Eindhoven. Ja. Uh, Femke was er nu niet bij, maar die is ziek. voor de jammer? Want dat is soms toch een extra stimulans, denk ik. Ja, absoluut. Ik had wel uh, uh, uh, naartoe gekeken naar een, uh, nou ja, een lekkere race tegen Fem. Um, ja, nu... Ik heb natuurlijk Kim en, uh, en Robin, uh, maar ik ja. ja, probeer gewoon mijn eigen race te zwemmen. Maar ik merk wel, als de zwem dan naast je ligt, dan uh, kun je het misschien net even... Ja, dan ga je meer racen en nu voelt het meer als een trainingsprikkel. Ja. En hoe ben jij hier, als je even kijkt naar de afgelopen maand... jullie hebben een trainingskamp gehad in Oman. Hoe, hoe sta jij hier überhaupt? Uh, hoe ben je die periode doorgekomen? Ja, hartstikke goed. Echt uh, supergoed kunnen trainen en uh, heel belastbaar en... Um, ja Lekker mijn ding kunnen doen, maar niet dat ik hier uh, in topvorm ben. Bewust, niet zo heel veel prikkeltjes ge gehad. Dus de 100 vandaag was een soort prikkel, voor uh, nog een trainingsprikkel voor volgende week. Ja. En nu uh, dit, uh, dit seizoen draait het natuurlijk allemaal om dat EK in Glasgow. Um, ja, zou je kunnen zeggen dat het toch ook een beetje voelt als een tussenjaar... omdat het nou ja, met alle respect maar een Europees kampioenschap is... en geen wk baan of een Olympische Spelen? Ja, voor mij wel. Als ik kijk naar zeg maar, een Olympische cyclus... is dit natuurlijk het minst spannende jaar. Um, ik ga nu wel het EK zwemmen. <laughs> Dat is wel het plan. Ja. En ja, in Europa heb ik natuurlijk al genoeg concurrentie... met Sarah Schuster en Penille Bloemen. Um, ja, dus er is uh, concurrentie volop. Dus het wordt een mooie strijd van de zomer. Maar ja, vergeleken met uh, volgend jaar WK of het jaar erop te spelen... is het minst spannend. Je, je zit te stralen, maar de lol die, die is er 100%. Ja, nou, ik moet zeggen, ik had gisteren 200. Die vond ik niet heel leuk, maar dat is af en toe ook belangrijk. Je um, ja, 200 100. nooit leuk? Nee, nee. Maar uh, ja, vandaag was gewoon een prima 100 vrij en uh, gekwalificeerd voor het EK. Maar voor de rest, jaar gaat het gewoon hartstikke goed. Goed blokt, getraind en uh, zit goed in mijn vel en uh, alles gaat goed weer was dat. En dan weer terug naar de, dat bizarre duel eerder deze avond. AZ tegen PSV, u weet het, 2-3 bij de 2-2 van Lozano... was er een grote rol voor de doelman van AZ, Bizot. Hij legt uit wat er nou precies gebeurde. Nou, ja, heel makkelijk. Ik kreeg uh, terug de bal. Hij uh, was iets zacht, dus ik moest hem ophalen. En uh, ja, ik, ik, uh, ik moest hem meenemen naar, naar, naar de andere kant... En, uh, ja, het handelen was even iets langzamer... door de spits of de, de bij het speler sneller bij was... dan dat ik hem weg kon schieten. En ja, dit overkomt je één keer in, in duizend keren, ja. Hield je hem te lang vast? Maar je zegt, ja, hij kwam langzaam aangespeeld, de bal. Ja, ja, ja, Ik moest zelf iets meer in de bal lopen... waardoor ik gewoon minder tijd had om, om die bal weg te werken. En ja, het is net wat ik zeg. Ik heb duizend goede ballen gespeeld. Uh, ja, één keer niet. Uh, het is kloten, het is balen. Het, uh, het mag niet, maar uh, ja, het gebeurt. En, uh, dus ja... Dat is de organisatie weg, hè? Ja, er komt dan nog de penalty. Maar ja, binnen vijf minuten dat, terwijl je al elf keer de nul hebt gehouden. Ja, nee, dat ook. Ik denk, uh, als je keepend uh, kijkt, uh, was gewoon uitstekend. Ik denk dat uh, ik echt perfecte wedstrijd heb gespeeld en alles ging goed. Op een moment na, dat is jammer. Uh, uh, ja, ik denk die 1-0 was, uh, ja, was al dat we niet, uh, niet meer goed georganiseerd stonden. Uh, uh, nou ja, 2-0 komt, uh, komt dan met geluk uit de lucht vallen. En die 3-0 uh, ja, is, uh, is ook pech. Uh, dan, uh, dan verlies je wedstrijd op zulke momenten, helaas. Even dan, de kleedkamer. Ja, zie de zakkenas. Nou ja, ik denk dat we vooral uh, kijken ook naar wat we wel goed gedaan hebben. Ja, weet je, we hebben gewoon echt perfect gespeeld. En we hebben een hele mooie wedstrijd gemaakt. Uh, als, we, als we een keer konden winnen van de topclub, dan was het zeker vandaag... En uh, ja, ik denk als we onze kansen allemaal bij elkaar optellen en we die afmaken... dan speel je ook gewoon met 3-4-0 die wedstrijd uit. Nou ja, dat gebeurt dan weer niet. Dan krijg je één tegen uit een dode spelmoment... die vaak, uh, vaak beslist wordt op zulke, zulke wedstrijden. Nou ja, en dan uh, gaan hun de druk opvoeren. En dan uh, ja, was inderdaad de organisatie weg. En dan loop je alsnog tegen een nederlaag aan, uh, helaas. Ja, Azet. Doelman. Uh, bizot. Toch sportief, ja, het hoort bij zijn vak. Maar goed, ga er maar staan voor die microfoon. Als je zo'n uh, fout hebt gemaakt, uh, toch, Philip? mee eens? Ja, misschien euh, dat ze hier de doelman dan ook nog uh, kunnen gaan interviewen, Robert ja. Hoed. Maar het is hier inmiddels 2-2 geworden voor uh, Sparta. Ja, ja, even opletten. Want uh, ja, Sparta heeft gescoord. En voor sommige doelpunten kun je zeggen. Ja... Dat hangt in de lucht. Maar deze hing beslist niet in de lucht. Want het publiek werd moedelozer en moedelozer. Sparta-publiek geloofde er helemaal niet in. Want Sparta kwam voetbal heel veel kwaliteit tekort. En er was er ineens een bevlieging van uh, Robert Muren. Hij werd aan het werk gezet door Friday. Kapte zich vrij en schoot uh, heel knap. diagonaal raak in de lange hoek. Van grote afstand. Ja, ze moeten toch uh, van Muren hebben de laatste weken. Uh, als het gaat om doelpunten. Dit was alweer zijn zesde van het seizoen. En zo lang speelt hij nog niet eens voor, uh, voor Sparta. Nou, hij is uh, clubtopscorer. Dus er er is weer hoop in Spartaanse harten. Er zijn nog zo'n acht minuten te spelen. En het staat ineens 2-2. Terwijl VVV toch voetballend veel beter de zaakjes onder controle hangt. Maar ja, ineens zo'n bevlieging van Muren. Het was een knappe goal hoor van Muren. Maar hij hing totaal niet in de lucht. Nu dan een tegenaanval. van Hunte. Hunten, die krijgt een zetje. Kijk dan, de scheidsrechter vragen aan, maar het is te weinig voor een penalty. En daardoor werd er wel gezorgd voor het feit dat Hunten naschoot. Ja, het was een prachtig doelpunt. Voorbereid, toch een assist. Ik denk dat hij hem op zijn na kreeg, van Friday. Die hem kaatsend klaarlegde voor Muren. Die daar dan nog wel een kapbeweging nodig had. Zichzelf in schietpositie bracht en knap raak schoot. 2-2, dat is dus de tussenstand als ze gaan naar de slotfase. Nog zo'n 6,5 minuut. En ik denk nog wel zo'n 3 à 4 minuten aan blessuretijd te spelen... hier op het kasteel. Goed, weer terug naar Z tegen PSV. We hebben ConQ gehoord, we hebben Bizot gehoord. De trainer van de Z, John van der Bron... die baalt uiteraard, dat ze bloeg de 2-0 voorsprong uit handen gaf. Want over de eerste 75 minuten was je heel tevreden. Nee, het ging ook goed. Je moet daar niet, uh, niet voor weglopen. Uh, we hebben natuurlijk een, uh, toch een iets andere manier van spelen gekozen... Ja, daar ben ik heel tevreden over hoe die jongens dat uiteindelijk uitgevoerd hebben. Tot de 2-0. Um, ja, daarna gaan er heel veel dingen fout. Uh, we gaan toch, ik vind, iets te veel naar achteren lopen. We maken uh, ja, overtredingen. Wel of niet. Bij, bij Blom weet je het nooit. Dat heb je ook vanavond weer gezien. En ja, dit eerste goal natuurlijk, uh, dat Pereiro helemaal vrij staat. Dat kan gewoon niet. Dat wordt afgestraft tegen, tegen dit soort tegenstanders. Daardoor helpen wij eigenlijk zelf PSV in de wedstrijd. En die geloven er in één keer weer in. Filip wisselt heel aanvallend natuurlijk. Persoonlijke fout. fout. Er was niet heel veel aan de hand. Persoonlijke fout van Marco. Ja, dan is het 2-2. En dan, ja, dan krijg je natuurlijk die lachwekkende situatie met de strafschop. En er wordt ook nog een goal afgekeurd. Ze dus kunnen stellen dat uh, met onze grote vriend Kevin Blom weer... Uh, zijn naam Eran heeft gedaan vanavond. Verlies je van Blom? Nee, je verliest altijd door wat ik zeg, door de fouten die we zelf maken. Maar ja, het is ongelooflijk dat deze meneer er altijd uh, in slaagt om, uh, om ons uh, uh, ja, uh, druk te maken naar een wedstrijd over, over een scheidsrechter. En natuurlijk, ik, ik moet boetekleed aantrekken. We hebben weer niet gewonnen van een topwedstrijd. Maar ja, het wordt ook tijd dat ze een keertje topwedstrijden gaan aan. Uh, aan scherp in de arbitrage, want daar zijn we, gezegd niet gelukkig in geweest de laatste wedstrijden. Jij vindt dat Kevin Blom zulke wedstrijden niet max fluiten? Zeker niet. Dat kan die niet. Dat heb hij vanavond laten zien weer. Dus verlies je toch van Blom? Nee, zeker niet. We verliezen van PSV. Met hulp van Blom. Maar dat weten we. John van de Rommel, was dat? Sparta tegen VVV, Filip. Ja, Sparta vol in de aanval... Ja, maar ja, met een moeder van op ook. Want ze hebben niet de techniek en niet de controle om vol in de aanval te gaan. Dus ze proberen het wel. Maar ze raken ook regelmatig de bal kwijt. En dan is VVV heel erg gevaarlijk in de tegenaanval. Er worden over en weer overtredingen gemaakt. En ik zag dat Dikke Advocaat net bijna uit zijn fel sprong, die uh, maakt zich heel erg druk tegen de scheidsrechter Nu maakt hij zich druk vooral om Bronjo, die een bal niet zo goed voorkrijgt. Hij uh, ja, kan zich niet meer rustig houden. Het is ook wel theater, hoor. Het is ook wel mooi om te zien. Zo'n zo voeterende dikke advocaat langs de lijn. schoppen tegen alles. Ja, hij wil echt zijn dugout zo af en toe wel doormidden slaan. Hij uh, heeft de nodige woorden tegen de vierde man. Ja, ook al als het gaat om, om een inworp, uh, ja, al of niet voor hem. dan maakt hij zich ook al druk om. Ja, het hoort er ook een beetje bij en misschien, misschien dat het nog overslaat op zijn uh, spelers. Want die maken af en toe ook een apathische indruk. Terwijl ze hier toch moeten, het heilige moeten zou toch zichtbaar moeten zijn bij Sparta. Maar dat gebeurt helemaal niet altijd. Ja, het is dat muur er 2-2 van maakt op het moment dat je het helemaal niet verwachtte. Maar verder heeft uh, VVV het voetballen veel beter onder controle dan Sparta. Nu weer een uh, overtreding gemaakt. En daar maken die beide centrale verdedigers, Friens en Fischer... zich nogal regelmatig schuldig aan. Een forse overtreding op de spelers van VVV. En dan blijft de Kastelen weer even liggen. Dan duurt het weer even. En dan maakt advocaat zich weer bijzonder kwaad. Omdat dan hij vindt dat Kastelen weer tijd rekt. En alle andere spelers van VVV ook. Maar ja, waarom zou VVV tijd rekken? Ja, een gelijkspel is aardig voor VVV. Winst is nog beter. Die schiet ook niet zoveel op met het ene punt. Ze mogen zich al veilig wanen hier in de Eredivisie. Nu dan een hoge bal in de richting van de Hunten. Fischer ruimt op. En die probeert er bij de middellijn Friday te bereiken. Maar Friday ja, die moet die ballen dan maar niet voetballen onder controle krijgen. En kijk eens, u hoort nu een ironisch applaus van het publiek. Omdat de scheidsrechter eindelijk wel een vrije trap toekent aan Sparta. Die is in dit geval voor Friday. Maar wel om en nabij de middellijn 88ste minuut. En inmiddels 2-2 tussen Sparta en VVV. Goed, gaan we weer een andere wedstrijd bij de kop pakken. Roda tegen eh, Pek Zwolle. Als u heeft geluisterd, heeft u gehoord hoe het afgelopen eh, is. Een 3-2 overwinning van Roda, Pek Zwolle. derde overwinning op rij eh, voor de Limburgers. En dus kreeg Jan Roels een stralende trainer. Robert Molenaar voor zijn microfoon. Je was dolblij, hè? Ja, ja. ja, inderdaad. Ja, heerlijk. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Ja, zoals iedere keer, uh, intens. Uh, ja, we beginnen goed met uh, het afronden op goal, in ieder geval. Wat heet? Ja, dat, uh, ja, dat, dat gaat als een speer. Uh, goede voorzetten. Uh, ja, en daarna zijn we eigenlijk een beetje gestopt met voetballen. En uh, verdedigend uh, kon het hier en daar ook uh, iets, uh, iets beter. Waardoor we toch uh, even te veel weggaven, vond ik. En uh, de tweede helft hebben we dat wel uh, iets beter gedaan. Nou, uiteindelijk met uh, ja, extra spelers voor de goal brengen van Zwolle uh, moesten we toch uh, capituleren. En, uh, ja, gelukkig uh, wilde ook Zwolle nog meer. En daar konden wij weer van profiteren. En uh, ja, fantastisch voor Mika dat hij uh, de winnende scoort. Um, het zag er ook even uit. Ik dacht van, nou ja, uh, Pek gaat nog doordrukken. D dat wordt heel penibel nog voor Rode om nog een punt te pakken. Ja, terwijl we de tweede helft uh, aan kansen niet zoveel weggegeven hebben. Dus uh, daarom vind ik dat we het uh, na dus wel beter gedaan hebben. Zijn we ook iets meer aan voetballen toegekomen? Um, nou, we hebben nog de kans van Afdijay die uh, uh, het verschil twee uh, zou kunnen maken. Um, maar goed, al met al... Uh, ja, was het voetballend uh, vorige week beter. Uh, dat mogen ook duidelijk zijn. Maar ik vond ook Zwolle een stuk beter als uh, Vitesse. Als je dan de sfeer in afloop ziet. Hè? Het, het, het lijkt wel alsof jullie uh, al uh, de na hebben ontlopen. Weet je? Spelers uh, vieren feest op het veld, supporters. Um, wat, is, wat is de kracht van deze ploeg? Nou, ondertussen is het wel uh, ja, dat het ook echt samen gebeurt. Uh, dat we niet opgeven. Dat hebben we al ook wel eerder gezien in, uh, in wedstrijden waarin we dan uh, nul op de rekest krijgen... en dan toch weer de volgende, volgende wedstrijden staan. Uh, terugkomen vanuit een, uh, soms vanuit een achterstand. Ja, het, uh, op zich uh, ja, persen we er alles uit uh, wat eruit te halen valt. En dat uh, resulteert nu in... Uh, drie keer winnen. In uh, drie keer winnen, ja. Ongelooflijk. Ja, fantastisch. Dan een luxe. Ja, ja we hopen uh, dat het uh, lang mag duren. Ja, nou hebben we de hele avond zo ongeveer drie keer 2,5 minuten een interview. En uh, twee keer overkomt jou wat, uh, Philip. Ja, ja, ja, laat het maar zo zijn. De Sparta-fans zullen er blij mee zijn. Maar het wordt 3-2 met nog 20 seconden te spelen. Is daar weer muren. Wat zou Sparta toch zonder hem moeten doen? Die bal wordt uh, keurig teruggelegd met het hoofd door Kramer. Het wordt uh, allemaal voorbereid aan de linkerkant door Friday. Die een hoge bal geeft op het hoofd van Kramer. Die de bal heel bewust teruglegt in het 16-meter gebied. Het, uh, ja, op de rechtervoet van Muren die hem voor het intik heeft. Die wordt ook slecht gedekt. En wat niemand meer had verwacht gebeurt toch. Sparta komt op een 3-2 voorsprong. Dick advocaat probeert dan uh, ja, gat in de lucht te springen. Ja, hij wordt ook een dagje ouder. Dat lukt hem ook niet meer. Maar hij is dolgelukkig. En dit heeft er nauwelijks in gezeten in deze tweede helft. Wat kwamen ze voetballen toch veel te kort. Maar op puur opportunisme. Met ik zei al vijf aanvallende spelers. Met drie spitsen. Want ook Muren speelt nu gewoon in de spitsen. Hoor. Die sluit gewoon aan bij Friday en bij Kramer. En met twee vleugelspitsen. Zo spelen ze al uh, ruim een kwartier lang. En dat brengt af en toe toch de defensie van VVV in de problemen. Natuurlijk krijgen ze ook kansen tegen. Die geven ze weg. Dat risico hebben ze bewust genomen. Maar iedere keer redden hoed. Overigens heeft hij ook al geblunderd. En nu wordt de lat nogmaals geraakt. Door Friday. Of is het... Nee, het is Ahanag. Uh, Ahanag nu vanaf de linkerkant, die doorbreekt. En die de bal heel goed klaarlegt op zijn rechter. En ja, dit is een prachtig schot hoor. Maar die bal landt op de lat. Ik denk dat het nu de zevende of de achtste keer inmiddels is. De paal op lat is geraakt in deze wedstrijd. Het Sparta-publiek juicht Ja, dat de hemelpoort verdacht veel weg heeft van het kasteel. Dat uh, staat hier te lezen, hier uh, in, op Spangen. In dit, uh, ja, dit stadion dat oplost ja, is te veel gezegd. Het is meer verbazing. Het is meer ongeloof dat dit toch heeft kunnen gebeuren. Dat Sparta hier toch wint. Want iedereen die een beetje objectief is... Ook al heb je een Sparta, die zal toch moeten toegeven. Sparta heeft eigenlijk voetbal het helemaal geen recht op de drie punten. Maar ze redden het wel, omdat ze al die ballen er maar in pompen. Omdat ze zorgen voor onrust in de slotfase in de defensie van VVV. En dan hebben ze in muren toch een fantastische doelpunt te maken. Die zo rustig blijft voor de Namse nuchterheid. Hij schiet ze allemaal binnen. Zoveel kansen heeft hij niet eens gehad in deze wedstrijd. Ja, in die eerste paar minuten. In de eerste zeven minuten kreeg Muren er al drie. Maar daarna niet meer. Nog één keer een kans. We zitten inmiddels in de laatste seconde van de blessuretijd. Floranus schiet er maar eens hoog over. Het is hem deze keer vergeven. Want het kan niet lang meer duren. En dan zal ook Advocaat gaan juichen. En weten we dat Nak heeft gewonnen. Weten we dat Rode heeft gewonnen. En weten we dat het er al heel lang donker, zelfs zwart uitzag voor Sparta. Mag nu de doelman. Oenderstaan nog één keer gaan uittrappen. Wordt er nog een tweede bal weg uh, bijgegooid. Die uh, Onderstaan nu neidig weer terugtrapt. De tribunes in richting de Sparta-aanhang. Die daarvoor verantwoordelijk was. Maar nu rolt de bal weer. En dan is het genoeg, zegt de scheidsrechter. En laat Dik Advocatie feliciteren. Niet meer opgerekend. Toch nog gekomen. De overwinning van Sparta dankzij twee doelpunten in de slotfase van Robert Muren. En zo is ook de blunder van zijn doelman van Hoek in de eerste helft weggepoetst. Hij pakte ook nog een penalty in de eerste helft. Het is een geweldige wedstrijd om te zien, zeker in samenvatting. Gaat u het bekijken. 3-2 uiteindelijk. Degradatiekandidaat Sparta wint dan alsnog van VVV. Goed, even alle uitslagen in volgorde van Moment van Spelen. Om half zeven, NAC Vitesse 1-0. En toen AZ PSV 2-3. Roda Pek Zwolle 3-2. En uh, Sparta tegen VVV. hoe het zojuist, werd 3-2. Langs de leen. Rotterdam 1-0. Cristiano Ronaldo. Wat een goal. Buitenlands voetbal. En dat beginnen we in de Engelse Premier League. Daar werd de stadsderby van Manchester gespeeld. City tegen United, blauw tegen rood, Guardiola tegen Mourinho. Een derby met een nog hoger inzet dan normaal. Want won City, dan zou het kampioen zijn. De thuisboeg begon ook wervelend, kwam 2-0 voor. Had kans op nog veel meer. Maar zag rust United uit het niets terugkomen tot 2-2... En toen gebeurde dit. Even de vrije trap van Alexis Sanchez meenemen voor Manchester United. Komt voor een doel, daar is de goal. Het is gewoon 3-2 voor Manchester United. En Chris Smalling zorgt voor de sensatie in de Etihad-stadion. Want het staat bij Manchester City, ja. Manchester United... na 2-0 voorsprong, opeens 2-3. Ja, daar bleef het bij. Nog geen titel dus voor Manchester City. We hebben contact met de correspondent Geert Langendorf. Geert, ik heb begrepen dat jij in het stadion uh, zat... Ja, dat klopt. Goedenavond. avond. Goeie avond. You lucky bastard. Wat zal jij een ongelofelijke middag hebben gehad, zeg. Ja, zeker een ongelofelijke middag. En het leek voor Guardiola en zijn team ook eigenlijk alleen maar goed te kunnen gaan. Eh, ze kwamen ontzettend gemakkelijk op 2-0 voorsprong. En ze speelden United bij verlagen volledig van het veld af. Hadden, eh, zoals je al aangaf in de bij de intro met 5-6-0 voor kunnen staan bij de rust. En in ja. de ene keer ging het, uh, draaide alles om. Ja, ja. Er zat ongetwijfeld veel spanning op vooraf, hè, of niet? Ja, heel veel spanning op. Al probeerden natuurlijk bij de managers... dat uh, een beetje af te wimpelen. Dat het allemaal niet zoveel voorstelde. Uh, en, en, en, en, Jose Mourinho, die die gaf aan... we worden sowieso tweede, dus het maakt ons niet zoveel meer uit. Uh, ja. En Guardiola zei van... Uh, Elke wedstrijd is er één, uh, rustig aan. Maar ondertussen merkt hij wel op straat... Uh... Ook bij de spelers, dat was wel degelijk. En bij de fans uh, niet te vergeten. Hè, dat, dat er heel veel spanning op stond. Je merkt het ook al voor de wedstrijd. Heel veel ME-busjes overal. Uh, zingende, schreeuwende mensen. Uh, en in het stadion hetzelfde. Uh, eigenlijk nog nooit zo'n sfeer meegemaakt in het Etihad uh, dit seizoen. Hmm, ja. Zeg, uh, winnen in het Hol van de Leeuw. En, en, en zo de rivaal nog even van de titel afhouden. Luister even mee naar de reactie van uh, Mourinho. Op zijn Mourinho's. Ik denk dat we een beetje beter zijn dan wat mensen denken. De The spelers zijn een beetje beter dan wat some people says. A little bit than people ja, van, vooral, uh, de manager is een beetje beter dan wat some people says. We a een beetje meer respect dan people mensen geven. Je geniet hier echt van, vooral de manager is een beetje beter dan sommige mensen denken. Ja, ja zeker. En het, was, het, het was natuurlijk ook alweer de, de 17e editie van Pep versus Jose, zeg maar. Uh, de balans was voor deze wedstrijd... Uh, zes uh, zegens voor, uh, voor Pep en... en uh of 7 voor Pep en, en, en, 3 voor en 3 voor Jose. Dat is nu 7-4. Dus wat dat betreft uh, heeft hij toch eindelijk weer, weer, weer een streepje aan de muur. En die, hij kan laten zien van ik tel nog steeds mee. Ik ben nog steeds een toptrainer. Want daar werd toch wel uh, in ieder geval in de Engelse media behoorlijk, uh, behoorlijk veel vraagtekens bij gezet de laatste maanden. En hij ja. heeft nu toch weer behoorlijk wat, uh, wat recht van spreken. Ja. Even dan naar uh, Pep Guardiola. Wat had hij te melden? Nou, hij, vond het, hij was eigenlijk vrij laconiek. Je, je merkte ook al bij de opstelling uh, dat hij duidelijk spelers rust gaf... Uh voor de return in de Champions League tegen, tegen Liverpool. Uh, eerste duel verloren is met 3-0. En hij heeft duidelijk nog het idee dat ze, dat ze uh, over een paar dagen... in, in het Etihad stadium iets recht kunnen zetten. En hij zei voornamelijk... ja, we speelden in de eerste helft geweldig. Zo wil ik voetbal spelen, zo wil ik het zien. Ja, dat het dan in de tweede helft niet lukt. Uh, Choua, uh, dat zei zo. Ik, ik, ik focus me voornamelijk op de eerste helft. En waar ging het dan mis? Uh, Topteams als Barcelona en Real Madrid... die hebben, een, uh, die hebben een spitsen, die, die krijgen een halve kans die maken twee goals uh, per duel. Nou, daar ontbrak het bij ons aan. Ja. En hij gaf, uit, en hij gaf uh, Aguero en uh, Gabriel Jesus rust. En Raheem Sterling die moest het eigenlijk... die moest wel neus waarnemen. En die kreeg dus eigenlijk van Guardiola een onvoldoende. Maar over de, over de hele linie gesproken was hij niet in paniek. En eigenlijk nog vrij optimistisch... over de, over de rest van, uh, van het seizoen nog zes wedstrijden. Ja, ja, duidelijk. Goed, dankjewel voor nu. Geert Langendorven zat vanuit uh, Manchester. Eerder op de dag was het trouwens ook nog de Merseyside Derby, strijd tussen Everton en Liverpool. Daar werd het nogal tegen, bleef 0-0. Tottenham Hotspur won met 1-2 bij Stoke City en staat nu in punten gelijk met de nummer 3 Liverpool. En dan de Duitse Bundesliga. Ja, Zo klonk het aan het einde van de middag in de kleedkamer van Bayern München. Voor de zesde keer op rij is de club landskampioen geworden. Bayern won vanmiddag op bezoek bij Augsburg met 4-1. Arjen Robben droeg de aanvoerdersband en kwam tot scoren. Het is voor uh, Robben zelf zijn elfde landstitel uit zijn carrière. Hij won er zeven met Bayern, twee met Chelsea... en bij PSV en Real Madrid allebei één. Elf dus in totaal. En daarmee is hij de Nederlander met de meeste landstitels. Hij passeert niet de minste, namelijk Johan Cruijff. Ja, dat, weet, dat wist ik natuurlijk. Ik wist het van vorig jaar dat ik natuurlijk gelijk uh, met hem stond. En uh, ja, vooral de grootste, de aller tijden in Nederland als je die dan uh, met landstitels uh, inhaalt en dat je er nu alleen hebt, dat is wel, uh, dat is wel iets om trots op te zijn. Ja, zei de man van elf landstitels bij onze collega's van Fox Sports. In de Spaanse La Liga speelt de koploper FC Barcelona thuis tegen Legares, waar Norden Amrabat in de spits staat. Barcelona won met 3-1 door een hat-trick van Lionel Messi. Morgen gaat nummer 2 Atletico Madrid op bezoek bij stadgenoot Real. Flitsen van dat duel zijn te horen in Langs de Lijn. Tot slot de Italiaanse Serie A. Daar speelt de koploper Juventus tegen de hekkensluiter Benevento. Het werd een moeizame 4-2 voor Juve. Paulo Dybala maakte er drie. Overigens is Benevento opmerkelijk genoeg de enige, enige Italiaanse club... die dit seizoen in beide competitieduels tegen Juventus scoorde. Nummer 3 AS Roma verloor thuis met 2-0 van Fiorentina. Kevin Strootman werd na dik een uur gewisseld. Are you really feeling better? Cause I'm still on you.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 I know this is real. Are you bold? Oh, let me sleep. Cause your love is like a drug to me. gaat winnen in Parijs-Roubaix, dan is dat Nicky Terpza. Tenminste, zo denken de wielerkenners erover. Maar er staan natuurlijk nog meer Nederlandse renners aan de start. Dylan van Baarle bijvoorbeeld. Hij was vorige week in de ronde van Vlaanderen op de twaalfde plaats... de beste Nederlander achter de winnaar Terpza natuurlijk. Han Kok die gaat met hem praten met de skybender. Ja, Hoe ben jij uit de ronde van Vlaanderen gekomen? Ja, toch wel een beetje vermoeid. Ik, uh, ik heb er wel een paar dagen van moeten herstellen. Maar ik denk dat het, uh, dat het logisch is. Behalve vermoeidheid, wat heeft uh, de Ronde van Vlaanderen nog meer voor jou opgeleverd? Want ik kan me zo voorstellen dat hij het toch goed gedaan heeft. Dat hij je zelfvertrouwen gegeven heeft. Ja, zeker zelfvertrouwen. Ik, uh, ik, ik kwam natuurlijk in uh, niet heel goed. Uh, het weekend daarvoor was het gewoon niet goed. En uh, ja, dan sta je natuurlijk wel wat vraagtekens aan de start. Maar ik wist dat de benen er waren... Maar dit is wel lekker als je dat dan uh, bevestigt uh, op de fiets. Wat betekent dat dan voor deze wedstrijd? Ja, hetzelfde eigenlijk. Kijk, uh, ik denk dat ik uh, goed in orde ben. En uh, ze zeggen dat, dat, dat uh, Robert mij meer ligt als, als Vlaanderen. Maar... Zo, maar vind je dat zelf ook? Ja, weet ik niet. Dat moet ik dan morgen wel bewijzen. Maar uh, ik heb nog nooit echt een uh, hele korte uitslag hier kunnen rijden. Vorig jaar wel een super goed gevoel over de kassei gehad. Dus... Um, ja, ik ben heel benieuwd waar dat uh, me dit jaar gaat brengen. Nou, dan tot slot, uh, ja, uh, die blauwe trein die wint alles, hè? die jongens van Quickstep, die winnen alles. Wat gaan jullie er nou aan doen dat zij dat, dat, dat morgen niet gaat gebeuren? Ja, ja dat, uh, dat gaat natuurlijk lastig worden, maar ik denk dat we, dat we een beetje hetzelfde moeten koersen als, uh, als dat we gedaan hebben in de Ronde van Vlaanderen. Um, proberen aan te vallen en dan uh, met nummers uh, vooraan zien te komen. Maar... In Vlaanderen was, het, uh, was dat lastig. Ik denk dat het in, uh, in Roubaix iets makkelijker zou zijn om met nummers uh, vooraan te zitten. Jullie zijn toch eigenlijk net zo goed als je, als je die namen naast elkaar legt allemaal? Ja, dat denk ik ook. Ik, ik denk dat we niet, uh, niet hoeven onder te doen voor de sterkste ploegen. Dus dat moeten we dan uitbuiten in, uh, in aan, door, door aan te vallen. Je hebt een ploegleider die weet precies wat het is om hier te rijden. Die heeft, nou, ik weet niet hoeveel, maar heel vaak hier gereden. Zelfs een keer gewonnen. We hebben het over Cervas-Knaven. Wat heeft hij al tegen jullie gezegd over de wedstrijd van morgen? Ah, ja, inderdaad, dat we niet moeten, moeten afwachten. Ik denk, we kunnen Sagan en uh, Van Avermaat niet volgen als ze echt die, uh, die minuutvolle bak gaan. Dus ja, we moeten proberen van tevoren, of voordat zij die aanval kunnen plegen, moeten we al vooruit zijn. En dat ze ons moeten achtervolgen. Dat is denk ik het belangrijkste. En uh, ja, voor de rest uh, denk ik dat we een harde koers nodig hebben. Je zegt nu Sagan Van Avermaat, je zegt niet Terpzna. Ja, Terpstra heeft natuurlijk niet die punch die uh, Sagan en, uh, en vanavond heeft. Maar ja, het mag duidelijk zijn dat Terpstra de groot favoriet is morgen. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstekend en in oh, oh, oh. De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, we beginnen met de AZ tegen PSV in knotsgekke topper. AZ kwam via twee doelpunten van Wout Weghorst op een 2-0 voorsprong. Maar binnen zeven minuten ging het helemaal mis voor AZ in Alkmaar. 2 in Pereiro, 2-2 Lozano na een blunder van de AZ-doelman Bizzot. En uh, vlak daarna kreeg PSV een makkelijk gegeven strafschop. Marco van Ginkel ging vervolgens achter de bal staan.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 Zijn naam eerder dan heeft gedaan. Ja, aanvaller, aanvaller Wout Weghorst vond de scheidsrechter zeer warrig fluiten. Maar de international wil ook de schuld bij zichzelf zoeken. Het is, het is, het is belangrijk. Het, is, het zijn essentiële momenten. Uh, uh, topwedstrijden worden op details beslist. Dus het is essentieel. Maar uiteindelijk mogen wij nooit in de positie komen... bij een 2 0 voorzong met 20 minuten... waarin we zo goed in de wedstrijd zitten. Waarin het oppermachtig is. Stadion, alles zit mee... Uh, ja, dan moeten we, dan moeten we deze, deze wedstrijd over de streep trekken. En uh, dat is maar één ding. Maar uh, er is maar één iemand verantwoordelijk voor. En dat zijn we zelf. Ja, van der Brom zei het al. Er ging een blunder van Bizot aan de 2-2 vooraf. Daar zet Storm en legde uit wat er gebeurde na een terugspelbal.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 Ja, te blijven knokken en proberen die goal te maken om in de wedstrijd te blijven. Uh, ja, dat, dat is gewoon een groot compliment voor het elftal. Maar of PSV nu al kampioen is? Nee. Maar we hebben wel een aardige stap gezet. En dan Rode JC tegen Peksolle. Het werd 3-2 na een ruststand van 2-1. 1-0 door Avidjai. 2-0 door Gustafsson, 2-1 door Namli. 2-2 Menig en 3-2 de winst door Rosheuvel. Weer pakt Rode JC drie punten. Robert Molenaar. Op zich ja, persen we er alles uit wat er uit te halen valt. En dat resulteert nu in... Uh, drie keer winnen. In uh, drie keer winnen, ja. Ongelooflijk. Ja, fantastisch. Dat lukt luxe. Ja, ja, we hopen uh, dat het uh, lang mag duren. De winnende werd uh, binnengeschoten dus door Rosheuvel. Vaak was hij dus Lemiel dit seizoen de grote kans om Zeep te helpen. Maar vanavond was hij dus de matchwinner. Ja, zeker. Hartstikke een mooi gevoel. En uh, ja, het belangrijkste is natuurlijk dat we de drie punten hebben. En dat ik er uh, ja, vandaag ben. is ook wel mooi meegenomen. Rode is drie punten door stevig de duels aan te gaan en scherp te beginnen. En dat tempo kon het team van pektrainer John van het Schip niet meegaan. Ik bedoel, dat is een strijd, die moet je aangaan. En die won Roda in het begin. En uh, we hadden gewoon heel veel moeite met Zaïm. Uh, met en dan nak tegen Vitesse. Het werd 1-0. Was al bij uh, rust bereikt door een doelpunt van Angelino. Nak pakt drie belangrijke punten voor lijstbehoud in de eredivisie. De drie punten zijn te danken aan Manchester City huurling Angelino. Maar de Spanjaard wilde wil de credits geven aan het publiek in Breda. I mean, it's every, every game that we play at home is like this. I mean, it's great. I mean, it makes it easy for us to play in front of them. And I mean, they're the 12th player. En daar kan de trainer Stijn Vreven zich ook in vinden. Als je ze vandaag de tweede helft ziet, ja, als je daar geen, als speler, geen boost van krijgt, maar ook ik als coach, kan er ontzettend van genieten dat zo'n supporterschade gewoon achter de ploeg staat. Weet wat we nodig hebben op het juiste moment, is gewoon uh, fantastisch. Vitesse pakt in de laatste vier duels slechts één punt. De aanvoerder Kasia is heel duidelijk over het niet behalen van het gewenste niveau. Dit is irritating. really irritates me. And irritates I think iedereen uh, rond the club. Ja, bij Vitesse dreigt er een scenario dat ze de play-offs gaan missen. Maar het falen van de laatste weken ligt niet aan de afscheidnemende Henk Frese. volgens Brian Linsen. Uh, je kan de schuld niet bij één iemand neerleggen of, uh, of wat dan ook. Nee, we, wij falen als collectief en uh, daar zijn we met z'n allen onderdeel van. Maar uh, dit heeft absolu absoluut niks te maken met uh, de positie van de trainer of van uh, wie dan ook. Zij aan details dat Henk Vrezen volgende week met Vitesse speelt tegen zijn nieuwe club, Sparta. Ja, en iedereen me kent weet dat het eigenlijk totaal geen rol speelt.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 Vervolgens Leemans 1-2, Muren 2-2 en dan volgt er nog een later treffer. 3-2 met nog 20 seconden te spelen is daar weer Muren. Wat zou Sparta toch zonder hem moeten doen? En wat niemand meer had verwacht gebeurt toch. Sparta komt op een 3-2-voorsprong. Dik advocaat probeert dan uh, ja, gat in de lucht te springen. Ja, Hij wordt ook een dagje ouder. dat lukt hem ook niet meer. Ja, de 2-2 en de 3-2 dus door uh, Muren. Hij staat nu bij Arno Vermeulen. Robert, hoe is het om held te zijn? Ik ben het niet alleen hoor, Laten we even... nou, Op dit moment voelt het even heel lekker, dat mag dat je best weten. Nee, maar dat je een beetje zweeft nu. Het is alweer een beetje gezakt, maar uh, op het moment van de 3-2 uh, ging ik wel even de lucht in. je. Ja. Sowieso een onvoorstelbare avond. Uh, ik denk niet dat jij in staat zou zijn nu om in 30 seconden samen te vatten wat er allemaal gebeurd is. Want dat is, is zoveel. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, ik moet zeggen dat we na de 2-1, ja, dan zakt echt de moed in je schoenen. En, uh, ik denk dat dat ook wel, ja, we, gaan, we gaan lange ballen spelen. En ik maakte die hensbal, de 2-1. Ja, en ik dacht, uh, het is klaar. Maar, ja, als je dan ziet hoe we terugkomen zo in tien minuten. En, uh, ja, dat is niet normaal. Het leek op een gegeven moment ook wel alsof het vertrouwen er een beetje uit was. Hè? Eigenlijk voor die wissels en jullie gewoon maar van bank gingen spelen. Liep jullie een beetje over het veld, zo van, nah, het zal toch niet weer? Ja, dat gevoel dat het mag niet, maar het dat gebeurt. En, uh, ja, we, we zeiden nog van. begin de tweede helft, zoals de eerste helft begonnen. Want Dat was, was ook prachtig om te zien, volgens mij. En, uh, ik denk dat we 4-5 100% kans hebben gecreëerd. En daarna dan, uh, dan glipt het spel zo uit onze, uit onze handen. En Dan is VVV toch wel een goede ploeg om, uh, ja, om ons weg te spelen. spelen. En, uh, ja, ik heb er geen woorden voor dat het 3-2 is ja, dat zei Robert Muren. De volgende stand nu: PSV 77 uit 30 gespeelde wedstrijden. En is zeker van de Champions, van de vooronder van de Champions League in ieder geval. Ajax, tweede op 10 punten, met 29 wedstrijden gespeeld. Daarachter AZ met 62 uit 30. En dan vierde, Feyenoord met 51 uit 29. Die spelen morgen nog net als Ajax. Onderin op de 14e plek, Nac Breda met 30 uit 30. 15e Groningen met 29 uit 29. Dan Roda met 26 uit 30. Sparta 3, 24 uit 30. En Twente heeft er 20 uit 29. Het programma van morgen. Uh, om half 1 Utrecht tegen Aden Den Haag. En om half 3 Twente Feyenoord. En Heerenveen tegen FC Groningen, de derby van het Noorden. En om kwart voor vijf Ajax tegen Heracles Almelo. Allemaal morgen te horen op NPO Radio 1 in NOS Langs de lijn vanaf 2 uur.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 En ik had een secretaresse en een personal assistant-achtig iets. En ik voelde me toen echt een fabriek, ja. Toen ik de stripschapsprijs kreeg, toen nam iemand anders de telefoon op. En die zei, je hebt de stripschapsprijs gewonnen. Toen zei ik, godverdomme, ook dat nog? De zes ogen van de Vries. Deze week drie gevangenismedewerkers. Zo meteen om 12 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk op luzat.nl voor data en locaties. NPO Radio 1